Dat er bij het Oekraïne-referendum vorige week minder stembureaus werden geopend, heeft waarschijnlijk weinig uitgemaakt voor de opkomst. Dat blijkt uit een analyse van de NOS op basis van gegevens van de kiesraad. De opkomst was met 32,2 weliswaar lager dan bij normale verkiezingen, maar in gemeenten met minder stembureaus daalde de opkomst niet harder dan in andere gemeenten. Alle vliegtuigmaatschappijen moeten ervoor zorgen dat hun toestellen vanaf 2021 minder CO2 uitstoten. De landen in de Europese Unie hebben afgesproken dat er daarvoor een systeem van emissiehandel moet komen... waarbij de rechten om CO2 te produceren kunnen worden verhandeld. Zo'n systeem bestaat nu al voor bedrijven en landen, maar niet in de luchtvaart. Uiteindelijk moeten er ook wereldwijd afspraken over worden gemaakt. In 2025 moeten alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer rijden op elektriciteit of waterstof. Staatssecretaris Dijksma maakt daar vandaag met alle vervoersregio's afspraken over. Dijksma wil dat de vervoerders haast maken. De huidige bussen stoten veel CO2 uit en bewoners van steden hebben last van stank en fijnstof. De afzettingsprocedure tegen de Braziliaanse president Rousseff wordt niet opgeschort door het Hoge Rechtshof. Rousseff, die wordt verdacht van corruptie, had om uitstel gevraagd... omdat er procedurefouten zouden zijn gemaakt. Maar de rechters willen zich niet bemoeien met de gang van zaken in het parlement. Het weer in het noorden eerst droog, verder overal regen. Vanmiddag vanuit het zuiden tijdelijk wat droger. Het wordt 11 tot 14 graden. Vanavond vanuit het zuiden nieuwe buien. In het weekend ook buien, ook wat zon bij 9 tot 13 graden. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dus Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad heb je nu de meeste vertraging op de A6 bij Almere. Richting Amsterdam. Voor het knoopend Muiderberg staat 7 kilometer. A9, Alkmaar-Amstelveen bij Battevoerdorp. 3 op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar redt het langzaam bij Beeldhoven. Over 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Luidsprekers bij weer een nieuwe af. Welkom ja, bij nou weer een nieuwe aflevering van Ziram Jazz. Ja, dat ging even helemaal fout. Wat heb je als andere mensen aan klopjes zitten waar ze niet aan moeten zitten. heb je plotseling ingeluid, geluid. Maar het is allemaal goed gekomen. Welkom, luisteraars, bij weer een uh, nieuwe aflevering van ZFM Jazz. Een hele speciale aflevering, mag ik wel zeggen. Uh, en uh, dat komt omdat ik zelf uh, ben opgegroeid in de jaren 60 En natuurlijk alles hebt met de Beatles. Dus zult u zeggen, ja, Beatles heeft helemaal niks met jazz te maken. Dat klopt helemaal. Maar laat nou een, een verschrikkelijk groot aantal artiesten, jazzmuzikanten, uh, solisten... Uh, vocalisten uh, bedacht hebben dat uh, Beatle-muziek zich ook uitstekend leent voor uh, jazzmuziek. We gaan daar vandaag van genieten. Zondag tussen 10 en 12 uur. Mijn naam is Cheryl Duif. Het is ZFM Jazz. Is even kijken, want nou doet ook het andere uh, programma, doet het gewoon niet. Toch wel. Ja, daar komt hij. Niet eng hoor, het wordt echt niet eng, maar dit was wel een huilende wolf. En het gebeurde allemaal in Noorwegen. Het nummer heet Norwegian Hood, u kent het natuurlijk. En dit is Hard Jazz Nights, de groep Hard Jazz Nights. En Jazz. Al ruim 25 jaar een begrip bij ZFM Zandvoort. Iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 wordt u jazzy wakker. Vandaag met Charles Ja, Ik zei het al met een speciale thema-uitzending vandaag... want uh, we eren vandaag Jazzy de Beatles. En dat doen we met allemaal Beatles-repertoire... waardoor talloze uh, vocalisten... Solerende muzici is uitgevoerd op een jazzy-wijze. We begonnen met uh, een hutje in Noorwegen, de Norwegian Hood. En we gaan uh, van honing genieten op deze prachtige zondagmorgen. waar het zonnetje hier door de ramen van de studio schijnt. Honey Pie. She was a working girl. Nothing England Now she's hit the big times. In the USA And if he could only hear me This is what I say Honey pie You're making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home position is tragic Come and show me the magic of your Hollywood song You became a legend of this silver screen And now the thought of meeting you makes me weak and unneed Honey pie You are driving me frantic, Say The Atlantic To be where you belong Uitgevoerd door de Brian G. White Quartet. Nou, ik zie er helemaal wit van, luisteraars. Als je soms zegt tegen je vrienden of vriendinnen van... kan je mij een centje lenen? Uh, is it good uh, if I... Uh, uh, uh, a penny Lane? <laughs> nee hoor, allemaal gekheid. Penny Lane is natuurlijk dat prachtige, uh, die prachtige laan in Engeland... waar de Beatles over dat beroemde voetpad... Uh, uh, zebrapad moet ik zeggen, uh, zaken... En uh, Paul McCartney uit de pas liep. Er waren toen allerlei theorieën dat Paul McCartney zou zijn overleden. En uh, daardoor op dat zebrapad uh, anders liep als de overige Beatles. Uh, maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Het waren allemaal uh, publiek. Uh, hoe zeg je dat? Publiciteitssensatie, ja. Penny Lane. Opnieuw weer uitgevoerd door de Brian G. White Quartet. En. Uh, nou, luister maar zelf. Het is een jazzy wijze van de uitvoering van Penny Lane. Beatles. Penny Lane, there is a barber showing photographs Of every day he has the pleasure to have known And all the people that come and go Stop and say hello The banker with motor car, the little children laugh at him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Brian G. White Quarters met uh, Penny Lane. Ik draai vanmorgen, luisteraars, ik zei het al eerder... allemaal Beatle-muziek uh, in een jazzy-vorm. Uh, zal we zeggen, duif, ben ik helemaal gek geworden. Ja, nou, ik ben een beetje gek. en uh, Dat bleek ook toen ik vanochtend een duin bekloop... Uh, en op de top van de duin ging zitten. En toen hoorde ik meteen... Van de heel natuurlijk Latin Jazz. In het jasje van Sergio Mendes en Brazil 66. De groep die al langer met jazzy Beatles werkjes bezig is... ...is de groep die razend populair is over heel de wereld. Zult u wie zijn, wie zijn dat, duif? Wie zijn dat nou? Natuurlijk Earth, Wind and Fire. Nou, dan weet u al wat er komen gaat, hè. I got to get you into my life. om het mag op zijn Hollands te zetten als een gofieker. Wat een band is dat, eens. You're in my life, into in my life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 Eenzame mensen voor all the lonely people is dit Eleanor Rugby, de Hard Jazz Knight. dat er in Zandvoort veel mensen zijn die eenzaam zijn, die alleen zijn... en zo ja, dan heb ik het een beetje goed gemaakt vanmorgen... voor u met de heerlijke Beatle-muziek. Want ik zei het al eerder, de, uh, het programma uh, Zandvoort Jazz... staat uh, helemaal in het teken vanmorgen van uh, het repertoire van de Beatles... in een jazzy jasje. Ook Sarah Vaughan heeft uh, gedacht... laat ik ook eens een Beatle-werkje opnemen. En zij heeft gekozen voor het mooie Michelle... Sprake van die dame die natuurlijk een Engelse uh, de Engelse taal uh, bezigt. Maar heel apart. Michel, uitgevoerd door Saravon. Uh, we gaan eventjes over de hele wereld. En dat kan dankzij internet. www.zfm-live.nl u, Als u in Amerika op vakantie bent, kunt u gewoon uh, radiozantwoord ontvangen. Nou, dat zetten we kracht bij met Across the Universe. En dat doen we dan met... Uh, de Kensaku Tonhawks, als ik het goed uitspreek. kan er ook even bij komen met een lekker bakkie koffie. Doe ik het ook. The Universe. De Kenseku Tarny Calls. Ja, moeilijke naam. Maar in ieder geval wel een, een, een uh, pianist... die uh, op een prachtige wijze dit uh, mooie nummer van de Beatles... ten horen brengt. Kent u Julia? Nou, ik wel. Nummer van de White Album van de Beatles... Uitgevoerd door Scenario. Of Scenario, zo moet ik het zeggen. Mario. En dit was de uitvoering van Julia van de White Album van de Beatles. Quincy Jones heeft zich ook gestort op Beatle repertoire. Het was wel zwaar voor hem, want uh, hij beschouwt dat als een hard day's night. Het van Quincy Jones, The Hard Day's Night. De liefde is niet te koop. Althans, uh, uh, dat zegt Ella Fitzgerald. Uh, Can buy me love. Nou ja, uh, de liefde is niet te koop. Sommige liefde is dan weer wel te koop. Maar goed, daar wil ik het nou niet over hebben. We gaan genieten van Ella. Why love? Uh, nee, niet Sarah van Gerald was dat. Uh, For no one is natuurlijk een heel mooi Beatles nummer uh, en dat mogen we ook niet verprutsen. Maar Diana Krall doet dat ook beslist niet. Die zingt het op een prachtige manier. Ik heb het haar live horen doen in de Rotterdamse Doelen, dus ik weet helemaal dat, dat goed zit met Diana Krall. For no one. Day breaks, your mind aches You find that all his words of kindness linger on When he no longer needs you He wakes up, he makes up He takes his time and doesn't feel he has to hurry No sign of love behind the tears cried for no one a love that should have lasted here. stay home he goes out he says that long ago he knew someone but now she's gone she doesn't need him your day breaks your mind aches there will be times when all the things he said will fill your head Should have lasted van Elvis Costello, Diana Krull. Nou, was hij mooi of was hij mooi? Um, for No One. Eén van de mooiste Beatles-stukken, vind ik zelf. Allemaal Beatle-muziek vanmorgen luisteren uit bij ZFM Jazz. Eh, maar wel op een jazzy eh, manier gespeeld natuurlijk. Als we naar boven kijken, naar de lucht. Ja, dan zien we het zonnetje. Maar als u goed kijkt, ziet u Lucy. In the sky. With diamonds.